Uur. Christian met het NOS-journaal. Een spookrijder heeft op de A2 bij Maarhezen een ongeluk veroorzaakt. Daarbij zijn een dode en een gewonde gevallen. De spookrijder werd rond 9 uur vanavond gezien bij Weert en reed tegen het verkeer in de richting Eindhoven. Andere weggebruikers belden meteen de hulpdiensten, maar het was al te laat. Bij Maarhezen ging het mis. Het is nog niet duidelijk wie de dode is. Het gewonde slachtoffer zit nog bekneld. De snelweg is voorlopig afgesloten.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 Een vastgoedondernemer en zijn vrouw zijn veroordeeld voor het omkopen van een Amerikaanse Google-directeur. Ze betaalden bijna zes ton smeergeld, zodat Google een datacentrum in de Eemshaven zou uitbreiden. De twee kregen werkstraffen en voorwaardelijke celstraffen. Het OM had geëist dat de twee echt de cel in zouden gaan, maar volgens de rechter waren ze niet uit op direct persoonlijk gewin. De politie heeft een bijzonder pistool geschonken aan het Zaans Museum. De bijna 100 jaar oude Browning M25... was eigendom van een voormalige munitiefabriek in Zaandam. Het lag als pronkstuk in een vitrine op de directiekamer. Op de sleden staat een gouden letter W met een kroontje. Een verwijzing naar koningin Wilhelmina. Bij de sluiting van de fabriek in 2003 raakte het pistool zoek. Vorig jaar vond de politie het terug na een tip. Waar is niet bekendgemaakt.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 terug bij Peaceful Radio Show 1308. En we gaan verder met muziek. Twee nieuwe albums. Ja, ze kwamen de laatste weken echt weer met velen tegelijk binnen. Um, en die gaan we allemaal leuk natuurlijk wegwerken. Uh, om het maar oneerbiedig te zeggen. Ook al Kerstalbums, ja ja, maar daar is het nog toe veel te vroeg voor. In Nederland beginnen we daar pas na Sint-Nicolaas. Uh, maar dat is uh, voorlopig nog niet zo. Een nieuw album van Forrest Smithson. En ik uh, kan helaas de titel niet uitspreken, maar op peacefulradio.info daar vind je de playlist. En daar vind je ook uh, dan de titel van dit album. Barbara Hills die hield het een, uh, een stuk eenvoudiger. De Flower Suite. Uh, zo uh, heet uh, dit album. En uh, nou, die gaat er ook even lekker voor zitten. Dat is een heel mooi uh, uh, cd-hoesje met uh, een heel boekwerkje is het eigenlijk. Met prachtige, nou foto's is het niet. Het zijn uh, meer schilderijachtige zaken met teksten erbij. Dus uh, heel fraai. Oké, okay, we gaan beginnen. Veel um, op plezier.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 I don't mm -hmm. know. Peaceful radio. Please visit my website at faithangelinamusic.com.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 This is Gareth, one of the artists on Peaceful Radio. I hope you're enjoying my new album, Voices of the Guardians, with Lance Bendixson, featuring Wes Studi. Please visit my website at garethmusic.com. That's G-A-R-E-T-H music.com.